Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen bij jeugdzorg worden steeds groter. Het lukt volgens RTL Nieuws 10 van de 14 jeugdbeschermingsorganisaties... op dit moment niet om alle kwetsbare kinderen te helpen als ze uit huis zijn geplaatst. Het komt door grote personeelstekorten. Bij een demonstratie in maart door de jeugdzorg riepen hulpverleners al dat het druk te hoog is. Er zit gewoon veel druk op de ketel. Dus er zijn veel collega's die uh, ja, op hun tenen lopen, die het zwaar hebben... die het financieel niet altijd even ruim hebben... Overal zijn enorme wachtlijsten en uh, ik heb gezinnen die soms wel anderhalf jaar moeten wachten op behandeling. En dat is onacceptabel, kan niet. De gemiddelde wachttijd loopt nu bijvoorbeeld in Rotterdam op tot 60 dagen, terwijl de regel is dat er na vijf dagen een jeugdbeschermer wordt toegewezen. Bij een ongeluk met een trike in Italië zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. In een haarspeldbocht vlogen ze van de weg het ravijn in. Een derde Nederlander, die ook op de trike zat, raakte licht gewond. De MotoGP in Assen is gewonnen door de Italiaan Francesco Bagnana. Het was de laatste grote race op het TT-circuit van vandaag. Het hele weekend zijn er al races en feestjes geweest in Assen. Niet iedereen was daarom op tijd bij de tribunes vanmiddag. Deze vrouw bleef nog even op de camping die zijn al naar het circuit toe. En wat, wat houdt u hier? Ja, even bijkomen, hè? Te veel gedronken, denk ik, gisteren. Er is een Harry Potter-jubileum vandaag, want 25 jaar geleden kwam het eerste boek uit in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zijn er boeken, films, allerlei games, spin-offs... en themaparken over Harry Potter. En er zijn ook fans voor het leven. Ik heb veel of tassies. Harry Potter Ja. Het is altijd een deel van mijn leven. Ik heb de and en boeken of keer gezien. Harry Potter schrijfster J.K. Rowling noemt de afgelopen 25 jaar een heel avontuur. En ze bedankt alle lezers van haar boeken. Het weer tussen de wolken is de zon te zien. In het westen blijft het zo goed als droog en het is 20 tot 23 graden. Vanmiddag kan het in het oosten nog wat regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 ...dan uh, zo'n single uit uh, de 12-inch uh, uh, tijd, Dat je nog een uh, grote uh, zwarte schijf uh, op een uh, draaitafel legt... ...en dan uh, lekker kon genieten van de muziek. Nou, dat kon zeker met deze van uh, Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it. En zo is het ook voor de muziek, want het uh, derde uur hebben we weer heel veel leuke platen voor je. Maar dat is niet het enige wat wij in uh, dit uur van Zandvoort op zondag gaan doen. Nee, want over een tweetal platen gaan we uh, weer pitreporten. Dat ziet, uh, doen we iets anders dan normaal. Want uh, Erik Weijers uh, was gisteren aan de telefoon bij het programma Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak daar uh, met uh, collega Jelmer Koper. over de stand van zaken uh, uh, op het circuit. Want ook het circuit uh, heeft bijna elk weekend een grootse uh, evenement. Zoals dit weekend, zoals gezegd, de ADAC GT Masters. Trouwens, vermeldenswaardig over de, de, dat race gebeuren. Vandaag was ook de, de tweede race van de Porsche Carrera Cup Duitsland En die was gewonnen door... Larry, Larry de yes. yes! Ja, we hebben het kunnen volgen hier uh, op een van de schermen al hier. <laughs> en uh, gisteren werd hij tweede. Wel als op uh, Pool gestart, maar hij werd tweede. En vandaag dus weer op het hoogste plateau tijdens de Porsche Carrera Cup Duitsland op het circuit Zandvoort. Heb jij al gevraagd aan de TD om nog een paar schermen voor ons op te hangen? Ja, ik, ik loop ook al te leuren bij de diverse sponsoren, maar dat is tot op heden nog nergens op uitgelopen. Maar goed, wie weet, wat in het vat zit, verzuurt niet. Goed, dat even de vooraf gaan. Wat gaan we doen? Over, ja, zoals gezegd, over het tweetal platen Pit Report. De herhaling van het interview met Erik Weijers... over de update van het Park. Wat ook een vast item is, het dier van de week om half vijf. Hadden we gisteren Rakker en toen had ik je al voorspeld... Die, die zit niet lang meer in het asiel. Want als je die foto ziet, dan denk je van... ja, die moet toch een thuis kunnen vinden. En inderdaad, ik keek vanmorgen op de website van een dierenthuis... en Rakker heeft een thuis. Dus Ho, dat is hoe mooi. lang heeft hij gezeten? Heel kort. Ja, ja, nog, nog geen week. Ja, kijk. Maar vandaar we vandaag hebben we een dag tijd voor de, een andere hond. Namelijk die luistert naar de naam Chain. Wat ook niet ontbreekt is om kwart voor vijf het gedicht van de dag. En uh, ja, het weer is er ook wel een beetje naar. We brengen deze keer tijdens het gedicht een ode aan de barbecue. Want... Waar je ook rijdt, waar je ook loopt... is antwoord tegen deze tijd. Je, hoort je ruikt overal de barbecue. Ja, of de wietlucht. Ja. Eén nee, van die twee. <laughs> ja, dat is wel handig als, dat, als je beneden buren dat ook doen. Ja, heel goed. Uh, dat, uh, dat in ieder geval uh, de ode aan de barbecue. Prachtig gedicht. Kwart voor vijf, liefhebbers. Dan is het zover. Uh, ik zou, en we hebben nog wat, wat sportnieuws her en der. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dat zeg je nou wel, kijken, maar hoe doe je dat? Nou, www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Torweg. Tina. Het derde uur, Zandvoort op zondag. Living on free food tickets.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 De de Paul Young en uh, The Love of the Common People. Zo dadelijk uh, de Pit Report en uh, ja die uh, gaan we vandaag doen met Erik Weijers. Uiteraard uh, de directeur van het circuit hier in Zandvoort. Want uh, ja wat uh, kunnen we allemaal nog gaan uh, verwachten en hoe gaan de voorbereidingen voor uh, uiteraard de Formule 1. ...die er weer aan gaat komen gelukkig begin september. Maar eerst even de Celebration Rap nog op de radio. We are back together, Mike and G and Swan. With another smash, can you understand? 50 DJ Figs, always on our side. We're like a big family, prepared to fight. Let's show the world what we can do. Rap and rocking and, and some got in two. With small free tea, there's no escape back. Yo, Mike and G, it's your to rap. Well, the time is right. Celebrate and sing. And can you feel it as a sensation? Come and do your thing with the boys you already know. And we're in the show. Mike and G and Swan, and we're ready to go. Did you mix on the side? We're introduced to you, the man who can cut and then rap in two. So if you're ready to go forward, you can do with me. No me. It doesn't matter 'cause with family. Oh. Celebrate mm -hmm. It's a celebration. Yeah. You can take a look You will find her name In the history book Micah G and Sweat In 1986 And the gut and DJ Fix Let's rule the world With our fresh cool rhymes Like a family In our fresh Good time The phrase of rap calling Michael Micah G We no friends Yo, we are family We saw people Who were landing On a new fresh piece Who we, we are family I'm oh, so sweet I told them Yeah, that's it Can you do it again? Scream family, family. Well, thank you friends Cause we're back again With DJ Fix A new role, family And in the mix The sign of the past Call it history We made it new to Celebrate a new family. It's a celebration. With the money, can you rock with me? I will rap a little faster. go by your G. Like, who will work at that? Cause you won't freaks, so are you ready for this? Is something on this Your body will be fixing. People like this, yum a big yum, yum a freak, what? Yum a freak, yum, yum, don't fight. Hey, Romeo with Jimmy on the C, just go with this it, effect, then you're making this you with the Zen. Mario G, the human people, Chucky call him rock. When he's passing salute, he, he got the rhythm in, in the, the box. box. So listen, everybody, to the sound we make. We can do it live, no time for fake. So, people in the world, are you ready for some action? Yo, spread this rap I like a chain reaction. Listen close, you will agree, there is no escape. Yo, we're a balancing. It's a celebration. It's a castle of gold It's the castle of a king who's 19 years old In one tower of the castle is a very tall man A sort of prince comes when Michael G's right hand But family forever a thing to love I'm Billy Bang here, we're and off but with another tall boy, now he's on the mix Did your make it funny like this? Twee Nederlandse jongens gebruikten de plaat van Cool in The Gang en de Celebration... Uh, om daar een rap overheen te zetten. En uh, ja, dat was de hit die ze scoorde na de single The Holiday Rap. De Celebration Rap uh, was dat. MC Michael G en DJ Swin uit 1986. FM, Race Radio, Bit Report. Bit Report. En van MC Michael G en DJ Swin gaan we over uh, naar... Uh, naar Erik Wijers, want uh, ja, de directeur van het uh, circuit... die was uh, gisteren te gast, telefonisch uh, bij onze collega's. Uh, Albert-Jan? Klopt, de collega uh, Jelmer Koper... Van, presentator van het programma Goedemorgen Zandvoort Gistermorgen... Uh, die sprak met Erik Wijers over ook wat we ook in het tweede uur hebben aangegeven... dat een heleboel evenementen uh, do toch doorgang vinden. Zo geldt dat ook voor het uh, circuitpark Zandvoort. Want uh, uh, het heeft, een, als je naar de agenda kijkt, uh, een hele drukke agenda voordat het op een gegeven moment toch weer even voor de Formule 1 op slot gaat... en een heleboel evenementen dus daar dan geen doorgang kunnen vinden. Nee, dat is vanaf 1 augustus vanaf, volgens mij. Vanaf 1 augustus, maar daarvoor uh, uh, volop actie uh, op het circuit Zandvoort. Is het dan niet met auto's, dan is het wel met fietsen... of het zijn wandelaars of, of uh, hardlopers. Uh, in ieder geval, uh, even, elk evenement uh, volgt elkaar zo'n beetje op... Uh, de stand van zaken op de, dit moment bij het circuitpark Zandvoort... kwam ook uh, ter sprake, vooruitblikken op uh, Formule 1... kwam ook ter sprake tijdens het interview van Jelmer Koper... met Erik Weijers, directeur uh, circuitpark Zandvoort. Op dit moment ook weer uh, op volle toeren, al uh, het hele seizoen eigenlijk. Uh, op dit moment zijn de adac gt Masters uh, vinden die plaats. Uh, de agenda zit weer vol, hè?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 in dat elk weekend al uh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 We zijn nog veel kaarten verkocht en uh, drie dagen historisch racen. En ook leuk, ook weer terug van weg geweest op uh, zaterdagavond uh, 16 juli uh, de parade naar het oh, centrum. Ja. Hè? Dus we komen weer met, uh, nou, met zo'n 70, 80 auto's, klassieke raceauto's, uh, een randje door het dorp rijden. Auto's worden daarna ook in de Haltestraat, de Kerkplein en de, en, en de Kerkstraat neergezet. Oh, ja. En kunnen dan bekeken worden. Dus dat uh, gaat weer een, uh, ja, een ouderwets weekend worden. Ja, inderdaad. Een letterlijk een ouderwets uh, historische Grand Prix. Ehm, um...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 echt het hier. Uh, ja, dus. nou, ik moet zeggen, de, de agenda nou, zat ook voor de Formule 1 al altijd wel, wel eh, goed vol, hoor. Uh, ja. hè, wat dat betreft uh, mochten we sowieso al niet klagen hier. Maar inderdaad, er is inderdaad meer uh, zeker. wie maar één keer per dag uh, verhuren. Dus uh, ja, als je vol zit, dan, dan, dan, ja, dan op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar uh, zee merken we inderdaad dat er uh, zowel uit Nederland, hè, bijvoorbeeld, je noemt net Race Planet, hè, dat zijn ja. En, uh, uh, dat is de activiteit waar mensen zelf met allerlei exclusieve auto's over het circuit mogen rijden. Uh, om dat, uh, dat te ervaren. Uh, ja, daar is uh, de rest van degene die het viel, uh, Merken We, we horen dat er veel meer animo is uh, dan, ja. dan, dan voorheen. En dat is ook logisch. Uh, mensen uh, hebben ze antwoord uh, op tv gezien of zijn niet geweest met het duskampje. Uh, die willen dat ook gewoon zelf verkeerd Mensen ervaren. willen even zelf een rondje ja. rijden inderdaad. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk ook uh, sinds vorig jaar ook uh, virtueel met, uh, met simulatie op het circuit. Zeker.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 dit seizoen.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 ik wens je nog een goed weekend en een uh, mooie zomerseizoen. Dank je wel. En dat was uh, inderdaad uh, onze collega Jan Koper uh, gisteren in gesprek... Uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, met Erik Weijers, de circuit-directeur. Uh, Weer een mooie evenement, een mooie ja. agenda op het uh, circuit, Albert-Jan. En vandaag natuurlijk ook een heel uh, mooi uh, evenement. Een uh, ADAC-GT uh, Masters, echt een uh, Duitse evenement. En die weten wel wat uh, evenementen organiseren is, hè, die Duitsers. En, uh, dat is uh, heel grundleg, hè? Ja, heel grundleg. En uh, het tijdschema ook keurig in de gaten houden. dus alles uh, start op tijd en loopt op tijd. Zoals nu uh, zijn ze er ook nog aan het racen. En wel met de, even kijken, de ADAC Formule 4. Uh, dat is de laatste race die hier vandaag uh, vrede wordt. Na drie dagen prachtig racegeweld op, het, op, ons, op ons eigen circuit. Zo is het op ons circuit. Ja. Zo is het maar net, uh, Albert-Jan. Dat zeg je helemaal goed. Ga je hem weer verscheuren? Ja, ja. Moet ik hem me even meenemen? Ja, volgende week heb ik weer een andere licht, Weer ja, een ja, nieuwe agenda. Verscheuren maar, verscheuren maar dan. <laughs> Kijk, zo werken wij bij CFM. Goedemiddag. <tied> Dat was uh, Santana, lekkere muziek op de zondag bij je eigen lokale radio. En uh, de single uh, kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat was uh, Holdan. Nou, gisteren hadden we Rakker en uh, Albert-Josel, Rakker ziet er zo leuk uit. En uh, wat doet uh, die eigenlijk in het uh, asiel? Nou, het had effect, hè? Dat ik ook nog even aandacht naar <lacht> Rakker heb besteed. Want uh, weg is weg, ja. zullen we zeggen. Ja. Zakker heeft een thuis gevonden. Ja, gelukkig hebben we weer een uh, nieuw uh, dier uh, vandaag uh, gevonden... die uh, op een nieuw baasje zit uh, te wachten. Ja. En uh, het dier van deze verdag is uh, Chain. Ja, maar het wordt wel tijd dat Chain ook weggaat. Want uh, die, die is Nou, eens eentje. Dat is ook niet leuk. Nee, dat schiet niet op. Zoals gezegd, uh, mijn naam is Chain. Ik ben een jonge gespierde vent van net anderhalf jaar oud. Ik ben op zoek naar een plek waar ik de passende schakel in een ketting zal zijn. Op mijn vorige woonplek was uh, ik dat niet, terwijl ik dat heel graag zou willen zijn. Naar mensen ben ik vriendelijk en enthousiast. Soms misschien wat lomp, maar je bent een puber of je bent het niet. Kinderen ben ik niet gewend, maar mijn verzorgers denken niet dat een, dit een groot probleem zal zijn. Wel is het belangrijk dat ze tegen een stootje kunnen, want ik vergeet soms mijn eigen grote kracht. Ik zoek een ervaren baas die mij wil opvoeden en trainen en nog wel wat werk uh, aan de winkel, namelijk... Maar ik wil graag samen met u alles leren en ik zal echt mijn best doen. Ik ben namelijk ook erg ligierig hoor. Zo heb ik in de tijd dat ik hier in, de, hier in het asiel zit al veel geleerd. In het begin trok ik echt met volle kracht aan de riem... maar nu houd ik al meer rekening met de persoon aan de andere kant van de riem. Maar wij zijn er nog niet, dus ik, u moet wel uh, wat spierballen hebben... om samen met mij te kunnen gaan wandelen. Ik reageer vriendelijk op andere honden, zelfs als zij een grote mond tegen mij hebben. Ik trek mij hier eigenlijk niet veel van aan hoor. Ik kijk even en ik loop dan weer netjes verder. Ik heb kennis gemaakt met een grote teef en hier was ik heel vriendelijk naar. Wel ben ik net gecastreerd, dus mijn hormonen zijn een beetje van slag. Maar ik liet mij netjes corrigeren door de teef. Bij een ervaren baas met een grote stabiele teef van hetzelfde kaliber zie ik mezelf wel wonen. Het is belangrijk te weten dat ik niet los kan lopen. En ik hoop dat u dat geen probleem vindt en uw verantwoordelijkheid hierin neemt. Ik ben gewend om veel buiten te zijn en zal dus erg moeten wennen aan het wonen binnen zijn huis en aan huisregels. U zal een lange adem moeten hebben, want daarnaast zit ik ook in mijn pubertijd en probeer ik graag van alles uit. Maar als wij elkaar goed kennen, zal ik echt mijn best doen. U zal de commando's misschien wel wat vaker moeten herhalen en die bananen zitten soms heel diep. Of ik alleen thuis kan blijven, uh, zullen we samen moeten gaan ontdekken. Rustig opbouwen en is dus heel belangrijk. Eventueel een bench aanleren, zodat u uw huis in dezelfde staat aantreft... als u dat heeft achtergelaten, zou een goede tip zijn. Dus, zit u het zitten en heeft u zin in een leuke opvoedkundige uitdaging? Ik, graag alle, ik ga graag alle avonturen met u aan. En waar verblijft Chain? Chain verblijft in het dierentuin Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 want ook Chain verdient een thuis. En wees er snel bij, want uh, ja. als wij een dier van de week doen... dan is hij binnen een dag weg. Hè? Ja, we op. gaan heel snel. Heel heel snel. snel. Ja, Rakken hadden, hadden we gisteren dan. En uh, ja, Eigenlijk hebben we het iedere keer met uh, alle dieren. Ja. op de we ook wat, wat, wat, wat, wat, Het heeft wat langer geduurd, ja. maar we hebben ze allemaal geplaatst. En een paar die uh, steeds weer uh, terugkwamen uh, ja, naar het asiel. Ook, dat is uh, ook zo zielig. Dat hebben we ook gehad. Ja, dat is ook, uh, zeker in die coronatijd uh, ja. gebeurde dat Kof. heel veel. Nou ja, Chase zit op een uh, nieuw baas te wachten. Dus meld je aan bij het uh, Kennen met Dieren thuis. Gisteravond was op de televisie. Ja, ik wou bijna zeggen, er is weer geen bal op de tv. Een uh, oud nummer van uh, Doe Maar is dat. Alleen een film van Doris D, uh, weet je wel. Van een ja. uh, een Dag of Twee of zoiets. En, nee, Doris D. heet het nummer. Uh, maar er was inderdaad geen bal op de tv, dat klopt. En dan uh, ben je een beetje aan het uh, seppen, albert En dan kom je uiteindelijk op... Uh, volgens mij is het NPO 3 terecht. <lacht> Met een, ja, dan, uh, ja, dan ga je heel ver. Ja. En dan... Uh, nou, dat is een heel mooie, uh, hele mooie docu van uh, de VPRO. En het ging over uh, de muziek. En dan ook een beetje in, uh, uit mijn tijd. Hè, de muziek en... Uh, welke groepen belangrijk waren en dergelijke. Maar met name ging het over de groep Soul to Soul... wat, uh, wat zij betekende hebben voor uh, de diverse muziekstijlen... Uh, uh, die ook uh, later uitgebracht zijn. Heel belangrijk geweest met uh, uiteraard de zangeres uh, Karen Wheeler. En die hadden in, uh, ja, in, uh, in mijn tijd, zeg maar... Uh, dat, uh, dus uh, dan moet je echt uh, aan de jaren tachtig uh, denken... en uh, jaren negentig uh, ook nog een uh, klein beetje volgens mij... Hadden ze een hele grote hit met de, de single Back to Life. En uh, toen dacht ik bij mezelf, uiteraard morgen weer een dag op de radio. Dus een dag om uh, Sol to Sol voor je te draaien. In aanleiding van die uh, mooie docu uh, gisteravond op uh, NPO uh, 3 op de televisie uh, bij de VPRO over Sol, Sol uh, Deze plaat uh, Back to Life. En dan ben je met de oude platen bezig. En dan kom je ook nog uh, deze plaat tegen. En dan denk ik, nou die neem ik uh, zondag ook wel even mee uh, naar de studio aan de Tolweg Tina om uh, lekker voor je te draaien. Yes it's over, call it a day.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 I'm Johnny Metters, samen met uh, Denise Williams en Too Much, too, too Little, Too Late. Nou, we zijn helemaal niet te laat. Precies kwart voor het gedicht. En we hebben vandaag, ja, kijk maar naar het weer, een ode aan de barbecue. De eerste zomerdag. Laat die maar komen. En liefst meteen een bleetje bloedje, bloedje heet. Ik lig er af en toe al van te dromen, want straks is het zo ver. En het is voordat je het weet. Bierenkou. Die is alweer verdwenen. Ja, gooi die maar omhoog, die temperatuur. En laat de zon, de zon maar lekker op ons schijnen. Want dan gooien wij de biefstukken op het vuur. Ja, op het vuur. Barbecue. Met aan het eind een cornetto toe en fijne, fijne Hollandse gedichten. Met vogels als publiek. Dat, dat maakt een zomerdag compleet. De barbecue. Eén van die dingen die ik het liefste doe. Zo gezellig in de tuin, bakken wijze, lekker, lekker bruin. Ik ben toe aan de barbecue. Een hapje en een drankje met wat vrienden. Ik kreeg vanmorgen weer een blauwe brief. Straks, straks krijgen we nog barbecuebelasting. Ik betaal de deurwaarder dan wel met bier. We kunnen beter eten en ontspannen. De barbecue is goed voor je postuur. De sterren gaan al aan. Wat kan het schelen? We gooien gewoon nog wat. Worstjes op het vuur. Tja, op het vuur. Barbecue met aan het einde een cornetto toe. En fijne, fijne Hollandse gedichten. Mijn schoonmoeder is er niet. En dat, dat maakt deze zomerdag compleet. Barbecue, één van de dingen die ik het aller, allerliefste doe. Zo gezellig in de tuin. Bakken wij ze lekker bruin. Ik ben weer toe aan de barbecue. Toe al van te dromen Maar straks is het zover voordat je het weet De ene die is alweer verdwenen Ja, gooi maar omhoog die temperatuur En laat de zon maar lekker op ons schijnen Dan gooien we de biefstuk op het vuur Yeah, I hope I see you. Een drankje met wat vrienden Ik kreeg vanmorgen weer een blauwe brie Straks krijgen we nog barbecuebelasting Betaalde de waarder dan wel met bier? Borstjes on the vuur. We draaien hem natuurlijk met alle plezier. Daar halen we Rob Zorn en met de Barbecue. Een leuke, leuke, vrolijke single. En uh, ja, zo'n tuintje wil ik ook wel hebben als Rob Zorn heeft. Daar, uh, ja, een huisje met een tuintje en dan uh, zo'n tuintje. Daar, uh, die sla ik zeker niet over. Nou, het gaat weer aankomen. Hè? Dus uh, bereid je maar vast voor. Het komt er weer aan. 1 juli. Aankomende vrijdag gaan we weer los.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 Jij ja, Jan, ze hond toen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van Jopie zo de melk. De ploeg van pas niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo komen ze weer achter op de motor, de we te verslaan. De to de -fry. We'll wordt benauwd met nog ruim 4 kilometer te rijden Zo'n mooie single van uh, Dries uh, Roelfink over de Tour de France. Nou, aankomende vrijdag gaat hij natuurlijk weer uh, beginnen. Dan gaan we weer helemaal los uh, met uh, ja, de vele etappes uh, die verreden gaan worden. En niet alleen in Frankrijk, hè, uh, albert Jan. Nee. Nee, want uh, ze beginnen heel ergens anders, volgens mij. Ja, maar moet je nu nog niet vragen waar, want ik moet het hele week al bestuderen. Oh, je natuurlijk. moet het nog voorbereiden. Ja, oh, voor oh, ik wilde je net helemaal over horen. Ja, nee. van, uh, volgende van, week, van, volgende week. Van, week van, wat weet je er allemaal van, uh, weet je wel? Nou ja, volgende week mag het dan. Volgende week. Nou oké. Hou het niet goed. En dit nummer hoort natuurlijk uh, uiteindelijk ook uh, tot de Tour de France. Je uh, hoorde uh, de single van uh, Barry en uh, Le Passatier. Mooi mooie nummer en uh, zou komen mooi in de stemming voor uh, de Tour de France. De opening dus niet in Frankrijk, Amersham, maar we gaan naar Denemarken. Oh, dat... Voor de opening. Het dat, openings... dat, wist ik, dat wist ik wel. Ja, dat wist jij wel natuurlijk. Wel. Openingsweekend in Denemarken. Denemarken. En uiteraard gaan wij ook op de radio de Tour de France zeker volgen. We hebben de zin in, toch? Dat doen we. Uh, wat u nog mij te goed heeft, is de Golf BMW International Open. Uh, zijn, de leiders zijn nog niet helemaal uh, uh, gefinished. Voorlopig nog Chinees op plek 1, op de hol 14 is die momenteel. Oh, die haal ik straks hoor, Chinees. Min 21. Uh, Daan Huizing, na twee dagen tweede, heeft toch de derde en vierde dag een moeilijke dag gehad. Maar hij is voorlopig geëindigd als gedeeld 36e. Nou, verdienstelijk voor Daan Huizing. Niet verkeerd. Nee. Voor Daan Huizing is dat heel netjes. Helemaal goed. Nou ja, op het uh, circuit wordt ook uh, nog gereisd. Ja, de, even kijken, de Formule 4 race. Dat is de laatste race van dit lange, prachtige raceweekend op het circuit Zandvoort. En uh, die hebben nog vier minuten te gaan, dus dit, dat gaan we niet redden. Uh, hockey, uh, heren, tussenstand. Uh, Spanje, gisteren was het ook Spanje-Nederland, uh, dat was een 4-3 de eindstand. Vandaag, uh, na twee uh, kwarten, is de tussenstand 3-0 in het voordeel van Nederland... ook weer tegen Spanje. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, wij zijn er uh, volgende week toch weer. Zaterdag zeker, maar zondag zitten we in Silverstone. Ja, zeker. Dan gaan we naar Engeland. Dan, dan gaan we naar Engeland. Dan hebben we het over de Grand Prix uh, Formule 1 met de race... om 4 uh, uur middags Nederlandse tijd.